Bij een busongeluk in Guatemala zijn zeker 38 mensen om het leven gekomen. Tientallen passagiers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde in de bergen, enkele tientallen kilometers... ten noordwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. De bus raakte van de weg en kwam 200 meter lager in een rivier terecht. Mogelijk hebben de remmen van de bus geweigerd. Ook wordt gezegd dat de bus veel te hard reed. Getuigen zeggen dat er veel te veel mensen in zaten. Het weer vanavond en vannacht in het zuiden en oosten af en toe regen. In het westen en noorden buien met kans op onweer. Het koelt af tot 10 graden. Morgen eerst nog wat zon, later bewolkt en opnieuw flinke buien met onweer. Het wordt, net als vandaag, ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Na een ongeluk op de A12, Utrecht, Den Haag, staat er file tussen Harmelen en Nieuwebrug. Drie kilometer, drie rijstroken zijn dicht.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 Dus maandagavond, dan is Erben Wenemars hier. Erben, welkom. Ja. Lukt het nog? Ja, het lukt een beetje. Ik ben een beetje verkouden. <laughs> ik heb gisteren verkouden. een beetje kou gevat. Je hebt gisteren in de Amsterdamse grachten gelegen ja, voor ik de heb... city swim. Ja, ik heb twee kilometer gezwommen. Uh, ik keek er enorm tegen op. Maar ik vond toen het water eigenlijk vrij schoon. En het vond het heerlijk om daar te zwemmen. Het was een lekkere temperatuur. En we hebben 1,6 miljoen euro opgehaald. Dat is meer dan het dubbele dan het van het ja, jaar daarvoor. vorig jaar hebben ze 740.000 euro opgehaald. En nu 1,6 miljoen. Even voor, waarvoor, voor ALS. Waarvoor de stichting, stichting ALS, ja. Ja, precies. Um, even ben jij, want je, normaal gesproken sta je op het water. Ja. ik maar zeggen als bijvoorbeeld Ben je een zwemmert van nature. Nee, ik ben eigenlijk helemaal geen zwemmer. Ik, ik, vind ook, ik, ik was er ook mee bezig. En ik dacht, <laughs> god, dit is ook een vrij... Wat een... Wat een wat een, wat een domme beweging is De er aan. De kansloose sport is dat ook. Want ik, ik, hoe meer je je best doet, je gaat er ook niet harder door. Dus je dobbert daar maar een beetje door, door, door, door het water heen. Ja, vijf, maar even, ik vraag het meter... toch al, want je bent wel een getraind persoon. Is ja. twee kilometer zwemmen ver? Ik zwem Na, niet helemaal niet, nou, nou, ik Ik had nog nooit langer dan, uh, volgens mij, vijf, vijf baantjes zwommen in het zwembad. Dus het is inderdaad wel heel erg ver. Maar je, je kunt er ook niet echt moe van worden. Precies. Dus, dus ja, okay. ja, Als je harder gaat bewegen, ga je niet harder. Dus op een gegeven moment dan beweeg je jezelf maar een klein beetje voor. Ik denk dat ik als echt wilde, dat ik ook nog wel twee kilometer terug had, had kunnen hebben. Hoe lang heb je erover er gedaan, over die twee kilometer? Ja, ik heb er wel bijna een uur over gedaan. Okay. Dus ik heb ook wel... En uh, even Pieter van Hogeband, die deed het in 23 tot 20 minuutjes. Hopla. <laughs> Overigens gaan we daar straks helemaal niet meer over praten. Nee. We gaan bellen met je maatje Jan Bos. want die is iets heel bijzonders aan het doen ja. in Nevada. Heel um, Je hoorde ze net al, tenminste, eentje van de twee, twee jonge Syrische dames vanavond te gast: Ilona Shamoon en Juman Fatal. Uh, fijn dat jullie er zijn uh, in deze spannende tijden, want dat zijn het, hè? Dat ja, dat zijn lekker. het. Uh, Juman, hoe, hoe voelt het voor jou op dit moment? Ben je net zo gespannen als. Was Ilona? Ja, zeker. Ik volg ook het nieuws echt op de voet. En uh, het, ja, het is heel spannend wat Amerika gaat doen op dit moment. Ja, uh, we gaan uh, straks uitgebreid praten over hoe jullie de, de situatie in Syrië zien natuurlijk. En hoe jullie uh, contact houden met familie die daar nog steeds... Want Daar gaan we uitgebreid over praten. En we bellen met Amerika, want daar geeft de excentrieke auto-basketballer Dennis Rotman een persconferentie. Kijken of hij een jurk aan heeft, want dat doet hij nog wel eens. Zometeen uh, horen we van onze man in de VS wat hij dan ook te melden heeft. Je kunt meekijken naar ons, ja. dat is hartstikke leuk. We zitten er heel gezellig bij. Dat kan via Radio 1 en dan druk je radio1.nl, dan druk je op het knopje webcam en dan zwaaien wij. Ja. En dan zwaai je ja. gewoon terug. Uh, je kan twitteren natuurlijk op uh, uh, BNN Today of hashtag BNN Today en Facebook ook. Uh, ga je mee naar het strand?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 Hier in de studio, allemaal zin weer in de zomer terwijl die net van ons wegdrijft. Helaas, die worden zomerhit van inmiddels al bijna drie jaar geleden. Ongelooflijk. Uh, Crystal Fighters en Plaag. Radio 1, BNN Today. Maar liefst 200.000 mensen hebben zich aangemeld op de Mars-missie Mars One, waarbij deelnemers in 2023 naar een met een enkeltje Mars die kant op worden gestuurd, een enkeltje van terugkeren. ...is helaas niet mogelijk. De missie wordt onderdeel van een groot televisieprogramma. Bas Lansdorp, initiatiefnemer van Mars One. 200.000 mensen die naar Mars willen. Dat lijkt me een ongekend succes wat aanmeldingen betreft. Ja, ik denk wel dat het de meest succesvolle vacature ooit is. Uh, tot nu <laughs> ja, toe. dat mag je wel zeggen, ja. Maar het is niet zomaar een vacature. Want je wordt er dus heen geknald, maar je komt dus nooit meer terug. Ja, en dat is heel interessant natuurlijk voor mensen die dat, uh, die dat niet aanspreekt. Die vinden dat heel dramatisch. Maar de mensen die zich hiervoor opgeven, die willen natuurlijk niks liever dan dat. Waarom? Ja, ik denk dat dat toch de, de, de ontdekkingsreizigersgeest is... Die, die sommige mensen wel hebben en andere mensen niet. En deze mensen hebben die wel. En dat is precies het mooie van de selectie die wij nu doen. De eerste selectie... Wil je het wel? Dat is eigenlijk misschien wel de meest belangrijke. Ja, ik wil het zeggen, want wat, wat vragen jullie aan deze mensen? Want het is, hè, we, we grappen er nou een beetje over, over die enkele reis. Maar het is echt wel een enkele reis. En mensen hebben familie, vrienden. Er zullen misschien zelfs ook wel getrouwde mensen. of samenwonende mensen tussen zitten met relaties. Hoe, hoe, hoe, wat hebben jullie voor vragen gesteld aan deze mensen? Uh, we hebben een aantal vragen gesteld waarin we mensen uitleggen om te vragen. waarom willen jullie gaan? Waarom zijn jullie de juiste personen? En een aantal wat meer psychologische vragen, zoals. Uh, wat was het angstigste moment dat je ooit hebt meegemaakt? Uh, maar wat we eigenlijk, uh, wat het belangrijkste is waar we naar zoeken is uh, de kwaliteit van mensen om uh, met een groep opgesloten te kunnen zitten voor langere tijd zonder dat, ze, zonder dat die groep uit elkaar valt. We zoeken dus ook geen individuen, maar de perfecte groep voor deze missie. Oké. Okay. Konden mensen vanaf, van over de hele wereld zich aanmelden? Waar komen ze allemaal vandaan, die aanmeldingen? Nou echt wel, ik mag wel zeggen, letterlijk uit bijna elk land, uit meer dan 150 verschillende landen hebben we aanmeldingen gekregen. Het, wat is dat idee? Want je zegt een groep die bij elkaar hoort. Stel dat dat nou, laat we zeggen, hoeveel mensen, hoeveel mensen zouden het zijn bij elkaar? Vier hè? Uh, ja. we, sturen, ja, we sturen vier mensen, uh, elke twee jaar vier mensen naar Mars. Oké, okay. en stel nou dat er van die vier, dat er, laten we zeggen, drie uh, mensen uit Azerbeidzjan het beste bij elkaar passen en één uh, Fransoos. ik noem maar wat. Kan dat dan? Of moet het echt een, een gemêleerd gezelschap van vier verschillende nationaliteiten zijn? Ja, we zullen echt op zoek gaan naar een zo internationaal mogelijk gezelschap... om zo goed mogelijk de wereld te representeren. Want dit is natuurlijk iets wat de mensheid gaat doen. Hè. De stap naar Mars is een van de belangrijkste die we ooit gemaakt hebben. We dus zullen twee mannen en twee vrouwen van vier verschillende continenten zelfs... proberen te selecteren in elke groep. In 2015 gaat de training beginnen, heb ik begrepen, 2023 moet het dan zover zijn, een enkeltje mars. Het lijkt me een buitengewoon helse kawaii om uit die 200.000 mensen vier mensen te zoeken. Dat hoef je ook niet alleen te doen, hoop ik. Nee, klopt, daar hebben we gelukkig een, een team voor. Sterker nog, ik bemoei me daar helemaal niet mee. <lacht> uh, dus dat, dat wordt gedaan door mensen die daar veel verstand van hebben. Mijn collega Norbert Kraft, uh, die, die dit project leidt. Uh, het selecteren van de mensen die heeft uh, vijf jaar bij de Japanse ruimtevaartorganisatie en tien, bij, tien jaar bij NASA uh, astronauten geselecteerd. Dus uh, we hebben daar de juiste persoon voor om dat uh, te leiden. En daarnaast zullen een aantal andere experts in dat, uh, dat selectiecomité uh, plaatsnemen om hem te helpen. Hartstikke goed. Uh, 2015 begint het dus 2023. We hebben We nog even de tijd. Dus we spreken hier <laughs> tot die tijd ongetwijfeld nog wel een paar keer. Bas Lansdorp van Mars One, dankjewel. Dankjewel. dankjewel. Radio 1, Today. Dan Syrië. Um, Assad en Obama lusten elkaar rauw. Vecht het nu ook uit in de Amerikaanse media. Obama probeerde vandaag met zes televisieinterviews... het Amerikaanse volk ervan te overtuigen dat een korte militaire aanval toch echt heel hard nodig is. Assad laat dat niet op zich zitten en slaat terug met een interview aan CBS. Will there be attacks against American bases in the Middle East if there is an airstrike? You should expect everything. You should expect everything. Tell me what you mean by expect everything. Every action. How can you talk about what happened if you don't have evidences? We're not like the American administration, we're not social media administration or government. We are the government that deal with reality. Well, When we have evidences, we will announce. Later vannacht, in Nederlandse tijd, worden de volledige interviews met Assad en Obama uitgezonden bij mij in de studio. Worden ze eerder al, terwijl mm Herman -hmm. <laughs> even, nog even zijn neus snuit. Uh, nee, dat geeft helemaal niks, dat, dat hoort erbij. Twee jonge Syrische dames, Ilona Shmoon en Juman Fatal. Um, allebei van Syrische afkomst en al heel lang woonachtig in Nederland, hè, vanaf baby, kindertijd. Ja, ja. ja. Um, Ilona, ik zie jou net, terwijl je naar nou, de quote van Assad luistert, zie ik je. Nou ja, lachen is het niet meer meer glimlach. soort... Glimlachen. Ja, grijnzen. Grijnzen is ja. het meer. Als, wat, wat doet het als je deze man dat hoort? Want ik vond het heel dreigend wat hij zei, want je kunt alles verwachten. Het was heel dreigende taal, maar het is tegelijk uh, heel realistisch. Want hij zei inderdaad, uh, wij zijn geen uh, social media uh, uh, regering. Wij hm. baseren onze, ons bewijs niet op, op, op sociale media... Uh, maar ook dat, uh, dat je van alles kan verwachten. Want Hezbollah heeft al gedreigd met het terugslaan... zodra er ook maar één raket op Syrische bodem valt. En hetzelfde geldt voor Irak en dat geldt voor Iran. En uh, zelfs Rusland heeft vrij dreigende taal uitgesproken... over wat er kan gebeuren uh, als uh, Amerika besluit om Syrië aan te vallen. En ik denk dat dat heel reëel is, dat er inderdaad uh, teruggeslagen gaat worden... Maar mag ik hier ook uit concluderen dat jij helemaal niet zo voor ingrijpen... Vanuit, ik, of eenzijdig ingrijpen vanuit Amerikaanse... Ik ben tegen ingrijpen. Ik ben tegen het uh, inzetten van meer geweld om uh, geweld te, te stoppen. Ik denk dat dat onmogelijk is. De, de logische vraag die daarop volgt is dan natuurlijk, wat zou dat dan wel moeten gebeuren? Maar nou, het is ingewikkeld, hè? Het is inderdaad heel ingewikkeld, maar uh, we hebben tot nu toe, hebben we nauwelijks de diplomatie een kans gegeven. Um, wat we tot nu toe hebben gedaan, of we, de internationale gemeenschap en de diplomaten van de VN... Uh, die hebben eenzijdige resoluties opgesteld, waarvan ze weten dat de permanente leden daar nooit mee akkoord zouden kunnen gaan. We hebben gezien dat wereldleiders constant hun eigen standpunt herhalen, uh, zonder te kijken naar waar belangen convergeren, waar ze het wel mee eens zouden kunnen zijn. En we hebben nog niet uh, uh, gezien dat Assad aan tafel is uh, gaan zitten mm -hmm. met de rebellen. Dat is nog niet gebeurd. En ik denk dat, ze, uh, is, dat, je... Juman, is, dat is dat moment misschien niet al geweest. Ik bedoel, is er niet al te veel gebeurd... met meer ja. dan 100.000 doden en 2 miljoen vluchtelingen? Is dat gewoon niet meer mogelijk? Ja, ik denk dat we al 2,5 jaar verder zijn... met diplomatisch zeggen... Jo, Assad, dat kan echt niet wat je doet. Mm -hmm. En we zijn, geen, we zijn helemaal niet verder gekomen. Dus ik, ja, ik denk dat mensen heel graag zouden willen... dat het heel diplomatisch kan... en dat we om een tafel kunnen zitten en kunnen praten. Maar um, chemische wapens op mensen afvuren... en dan vervolgens heel cool zeggen dat, dat er geen bewijzen zijn... Dat vind ik al niet diplomatisch. Dat is al niet diplomatisch. Nee, nee. nee. Um, Assad heeft gezegd: Ja, uh, luister, de Amerikanen hebben blijkbaar bewijs, maar ik weet er niks van. Uh, gisteren ook in uh, Biltam Zondag uh, het nieuws bekend dat, er, uh, dat het misschien inderdaad zonder medeweten van Assad is gebeurd. Wel door zijn troepen, maar zonder medeweten van, uh, van hem. Geloof jij dat als, zo, als hij dat zegt? Nee. Dat is redelijk stellig. Nee, dat geloof ik niet. Dat geloof ik. Waarom zou hij dat dan zeggen? Om tijd te winnen? Nou, ja, om tijd te winnen. En uh, ja, hij heeft natuurlijk. De grote broer Rusland staat, uh, staat naast hem. En die, uh, die, die, die steunt hem samen met Iran, steunen ze hem volledig. Althans, wat betreft uh, diplomatie. Ja. Ze hebben, Rusland en Iran hebben wel gezegd. Mocht Amerika uh, invallen, waar we ontzettend tegen zijn. gaan we geen militaire reacties uh, er tegen doen. Mm -hmm. Dus dat moet wel gezegd worden. Maar ik denk dat hij daardoor ja, om tijd te rekken en om uh, ja, cool te blijven... en te zeggen, jongens, er is niks aan de hand. Ilona, is niet voor uh, militair ingrepen. Hoe, hoe sta jij daarin? Ik, uh, ik vind het geen ideale oplossing. En ik vind het vreselijk dat het moet, maar ik ben er wel voor, ja. Ook als dat zonder VN-mandaat is en echt alleen maar vanuit Amerikaanse... Ja. Want ik, ik sprak gisteravond, ik, had ik, had ik jou, jouw vader hier te gast, ja. hadden, we het, hadden we het er ook over in, in, uh, met het oog op morgen. En toen zei hij iets wat mij verraste. En dat was, um, um, op de een of andere manier lijkt het hier nu alsof uh, je hebt Assad en je hebt die, die wilde uh, jihadistische moslimgroepen. Uh, ja. En als je Assad wegbombardeert krijg je dat, dat, dat voor cadeau en alsof daar niks meer tussen is zit. Een ontzettende verkeerde beeldvorming is er geweest. Dan leg het nog eens tijd. één keer uit dan, want ja. dat, dat is wel een belangrijk ding denk ik. Want nou kijk, we kunnen niet ontkennen natuurlijk. Die extre extremistische groeperingen die zijn er. Maar dat, ten eerste is dat een klein percentage. Ten tweede, um, de oppositiepartijen zijn net zo hard tegen die extremistische groeperingen... als de rest van de wereld. Als Amerika, mm. als Assad, als... Dus, in dat opzicht hebben, ze, hebben we eigenlijk een gezamenlijke vijand. We willen niet dat deze mensen aan de macht komen. Maar die middengroep die is dus niet bewapend. Dus op het moment dat Assad weg zou zijn... En de, en de jihadistische groepering wel bewapend... dan zouden die de macht kunnen overnemen. Dus wat zou daar een oplossing voor kunnen zijn, Ilona? Um, nou, ik denk dat ik het wel met haar eens ben wat betreft... dat de, de uiteindelijke vijand toch het, de, de terroristen zijn... en dat de rebellen en Assad er prima uit zouden kunnen komen samen. Dat is althans wat, uh, wat ik geloof. Okay. En ik denk dat, uh, dat er wel degelijk een, uh, dat een groot deel... van de oppositie uh, bestaat uit uh, jihadisten En zelfs al is het qua getallen geen meerderheid, dan denk ik alsnog dat ze zelfs met een, een klein aantal heel veel schade aan kunnen richten, want het zijn terroristen. En een handjevol terroristen kunnen een hoop ellende bezorgen. En uh, wat we nu ook al zien, is dat jihadisten maar moeilijk weg te krijgen zijn. Uh, als zij in Syrië een, een deel, een dorp innemen, dan Implementeren ze gelijk hun eigen recht, uh, hun eigen sharia, ja. hun eigen uh, wet, hun eigen regels. En ze trekken zich niks aan van landsgrenzen. En ze trekken zich er niks aan van dat Syrië één land is en ook één land zou moeten blijven. Dus uh, ik denk dat mocht als dat wegvallen, dat, dat de gematigde oppositie er een hele kluif aan zal hebben ja. om jihadisten weg te krijgen. En ik denk dat dat een, een tweede burgeroorlog wordt. Maar mochten we ze meer tijd geven? Bedoel, als er niet wordt ingegrepen, geef je ze meer tijd? om zich te ontwikkelen, om groter te worden. Dus je maakt het gevaar eigenlijk alleen maar groter. Niet alleen voor het land zelf, maar ook voor de rest van de wereld eigenlijk. Ja, maar dan haal je dus een, een, een seculier regime weg. En uh, dan, dan gaat de balans richting... die jihadisten Die krijgen dan juist meer... Nee, dan gaat de uh, balans richting de, de oppositie... die vreedzaam eigenlijk deze hele strijd begonnen is. Ja, maar die en dat is, wel is een van, Dat is een de coalitie van meerdere partijen... Uh, die weten wat ze, wat ze met het land willen. En die een hele aanhang hebben. Die op een hele vreedzame manier ja, het stokje wel dat het aannemen. Mooi is, is dat wat ik zo we... naar jullie, naar jullie <laughs> kijk. Dat verenigt eigenlijk gewoon een beetje... Het conflict in zich wat er, wat er in Syrië gaande is. Dus dat het heel slecht eens worden is over, over wat nou de juiste oplossing is. Ja, ja het is ingewikkeld. Ja, ja. <laughs> dat is ook heel grote wereldlijke politiek natuurlijk. Straks uh, praat ik uitgebreid met jullie verder over hoe het persoonlijk voor jullie is. Om, uh, om, dat al, om, om die narigheid aan te zien terwijl je weet dat je familie daar nog zit. We hebben het straks over. Eerst Paul Weller en Wild. Wild Wood.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 hij is nog alles in Amsterdam, deze man. Hij houdt erg van de stad. Voornamelijk ook van de kroegen. Want daar is hij niet uit te trekken, deze Paul oh. Ach, wat een goeie. Wat een fantastisch muzikant. Wild Woods, hoorde je. Het is maandag en dat betekent sport. Hij zit hier tegenover met de rillen van de koorts... met een druipneus van je welste de Erben uh, gisteren in het water gelegen in de Amsterdamse ja. grachten. Maar een doorzetter die je bent. Uh, je ja, waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over, uh, over mijn maatje Jan Bos. Kijk. En dan zou je dan denken natuurlijk aan schaatsen. Maar dat, dat, daar gaan we het helemaal niet over hebben. We gaan het hebben namelijk over een heel, iets heel anders. Hij gaat namelijk het wereldrecord aanvallen. Het wereldrecord snel fietsen. En daarvoor is hij helemaal naar Nevada afgereisd. Met een ongelofelijke mooie fiets. Met een enorm team. En uh, als het goed is heeft hij vanochtend al zijn eerste kwalificatie gedaan. Om het wereldsnelheidrecord aan te vallen. En hoe hard denk je Erik? Hoe hard die jongen moet gaan fietsen om het wieltekort te rijden. Dat is niet een gewone fiets, neem ik aan. Hè? Dat is dus een lichtfietsje. Gewoon een, een lichtfietsje. Maar ja. Dus ja. Ja, gewoon fietsen. Uh, gaat gaat hij. Uh, nou ja, in een afdaling haal je de 80 of de hij 90? Vlak, of iets? Hij moet op een vlakke weg 200 meter fietsen. Op, op zichzelf. Weet ik veel. Als hij het wieltekort wil breken, moet hij 133 kilometer per uur fietsen. Dat kan niet. Einde item, dat, bestaat. <laughs> dat, dat, dat kan echt niet. Kijk maar, we gaan het hem vragen. Jan. Ja, goeie <laughs> Ja, het is voor jullie avond, maar ja. het is net middag. Er zijn er 134, de Airbnb zegt 133 of 134 km per uur. De ja, het NAV-tractor het staat inderdaad op uh, 133 km per uur en het is de bedoeling dat, uh, dat we verbreken, ja. Ja. Oh, wow. hey Vorig jaar deed je ook al mee, hè? wat maakt het zo, zo, zo bijzonder dat je, dat je weer zo gek bent om het weer te, weer te gaan proberen? Nou ja, weet je, het, is, het is gewoon heel gaaf om heel met je eigen benen zo hard, uh, zo hard te kunnen fietsen. Mm -hmm. weet je, je zit in die fiets uh, opgesloten en uh, ja, je, je trapt al als op een, als een normale fiets, maar dan, uh, dan ga je ga je al 80 km per uur. Ja. En, uh, ja, en, en dan over de 120 fiets is al, is al super gaaf. En, uh, en ik heb nu een, een andere fiets, een kleinere fiets, een aerodynamischere fiets. Ja. En ja, de, weet je, als alles, als alles klopt. Dan, uh, dan moet daar een, uh, een nieuw wereldrecord uit kunnen rollen. Kun, kun, kun, je, kun je uitleggen, van, je bent nu in, nu in Nevada, waarom, uh, waarom ben je daar? En hoe, hoe werkt zo'n recordpoging? Um, nou, het, is, het is hier een, een, een, ja, een, een vlakte van um, een woestijn. Um, het ligt op 1500 meter hoogte. De, de luchttemperatuur is superlaag, de temperatuur is hoog. Um, uh, je hebt een, vlak, voordat je, vlak voordat de zon ondergaat, dan heb je een half uur de tijd... Dan, dan valt de wind ook helemaal stil. Dat zijn, dan zijn er echt de meest ideale omstandigheden. Um, er, heeft, er heeft iemand een paar jaar heel, door heel Amerika gereden om, om deze plek te kunnen vinden. Ja. En, en ja, dat zijn eigenlijk de meest ideale omstandigheden. Hey, want, uh, want je hebt vanochtend al de eerste kwalificatie gehad. Hè? Als het goed is heb je smorgens kwalificatie. En dan s'avonds kun je echt die recordpogingen doen. Ja, vanmorgen was dan een, um, een 2,5 mijl. Ja? Dat is eigenlijk de halve uh, rit wat de uh, s'avonds gereden wordt. En uh, um, ja, s'morgens moet je eigenlijk kunnen laten zien dat, dat, die, ja, dat de fiets in orde is en dat je gewoon hard kan fietsen. Ja. En dan kun je s'avonds, uh, kun je vijf mijl, ja dat is acht kilometer, heb je aanloop om 200 meter uh, je topsnelheid te kunnen vasthouden. En hoe hard ging je vanochtend? Uh, dat weet ik niet. <laughs> Want, uh, dat weet ik niet. Ik had, uh, had nog gewoon een beetje problemen met mijn banden. Oh. Uh, er zat een hoogteslag in mijn uh, in mijn banden en dan begint je fietsen enorm te trillen. Ja, dus, uh, ja zal, ik zal net uh, 60 km per uur zijn gegaan of zo. Maar dat, ja, ik moest, hem, uh, ik moest hem stilzetten en dan uh, laat je hem omvallen. Jan, en ik heb nog even, ik even wat vragen. want jij doet dan s'morgens een soort van kwalificatie. En dan s'avonds moet je dan voor het EGI fietsen. Ja. Heeft dat ook nog iets met temperatuur of luchtweerstand of dat of zoiets ja. te maken dat, dat het s'avonds is? Um, ja, nou ja, weet je, s morgens uh, dan is, die, dan, dan is het fysiek gewoon ook uh, minder om, uh, hm? om een topprestatie te leveren. Dus, <laughs> dat ja, klopt, het is, ja. Het is morgens om 7 uur, <laughs> dus het is vrij vroeg. En, en, uh, en s avond, ja, dat zijn, dat zijn ja, fysiek gezien ook gewoon de betere omstandigheden. Okay. En, en ook, uh, ja, het is net vlak voordat, uh, vlak voordat het donker wordt, ja, is het eigenlijk ideaal om, uh, om te fietsen. Dus maar een half uurtje de tijd, dan gaan ook 15 uh, fietsen achter elkaar. Uh, Gaan, uh, gaan rijden om de minuut. Ja. En dan, uh, dan, is, het, uh, dan is het ook klaar. Hey, wat, wat maakt deze, deze fiets nou zo allemachtig snel? ja, ja de, deze fiets heeft uh, maar um, ja, een tiende luchtweerstand van een, wat je normale, normale fietser heeft. Dus um, ja, is, ja ik, ik weet niet hoe, hoe je dat moet uitleggen, maar met maar ja, een heel klein frontaal oppervlak wat je hebt. Ja. Hij uh, ja, snijdt echt door de, door de lucht heen. Maar en, dan... um, ja. Maar en Je hebt een gigantische zet, ook, uh, dus het duurt, duurt ook heel lang voordat je, voordat je echt op gang bent. Nee, je hebt, je hebt, echt, je hebt echt die vijf mijl nodig om, om gewoon die ja. snelheid te maken. Maar uiteindelijk ja. komt, het, komt het natuurlijk gewoon op fysiek vermogen neer, toch? Ja, boven de 120 km per uur, dan, uh, dan begint het pas echt... Uh, dus jij maakt het verschil? Daar, uh, daar ga je het echt, uh, met vermogen echt het verschil maken. Ja. Maar Kijk, Jan... als, je, als je de laatste kilometer uh, tegen de 1000 watt kan trappen... Ja, dan ga je 140 km per uur. Dan kan je mijn wasmachine aan trappen. Ja. <laughs> maar het, ja. Jan, hoe zit dat Jan? Want uh, um, het is een lichtfiets hè? En, uh, en, ja. en dat, dat lijkt me toch een, een licht andere beweging dan als je gewoon rechtop op een fiets zit. Ja, dat... Moet je daar eens heel lang ja. en speciaal voor trainen of niet? Ja, nou ja, ik heb vorig jaar dus dat ook gedaan. En dat heeft me wel een uh, heel wat maanden geduurd voordat je fysiek ook daaraan gewend bent. Hm. Dus je gebruikt wel echt andere spieren. om een racefiets gebruik je veel meer je beelspieren. Hm. En... Um, en met, met deze positie is het uh, alsof je met losse handen fietst... op een, op een fiets en dan zo hard mogelijk uh, trappen. Dan gebruik je veel meer je bovenbenen. Een Echt een andere, een andere houding heb je dan. Ja. Maar dan even, ik, ik, ik ken jou een beetje. Vorig jaar is, is het niet gelukt. Heb je dit jaar als een idioot getraind... en ben je nu ook superfit om dat record ook echt te gaan halen? Nou ja, kijk, fysiek uh, ben ik gewoon goed in orde. Dat, daar ligt het niet aan. Nee? Kijk, um, um, ja, ik, en, maar ik heb de fiets ook zelf, zelf gebouwd ook. Okay. En um, ja, nu is het um, de zaak om, om die fiets gewoon helemaal in orde te krijgen. En dan ben ik, dat, ik even. Um, nu ben ja, ik even. Je... Is... Ja? <laughs> Sorry? Dat is het grootste, een beetje het grootste um, ja, uh, of nu het grootste issue eigenlijk wat, wat er nu nog gedaan moet worden. Ja. Het is een ja. beetje net, net, net zoals als uh, Formule 1 dus. Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat de coureur echt de afstellingen maakt van de van, van, van de wagen van, van de fiets, of niet? Ja, ja, kijk. Uh, je bent, uh, kijk nu, nu zat er een hoogteverschil in, uh, in hoofdverslag in de in de wiel. Ja, dan dat, dat moet gewoon de, dan uh, moet eruit. Gelijk, gelijk, gelijk eruit gehaald worden. En dan vanmiddag gaan we weer testen en dan kunnen we morgen vroeg weer, uh, weer okay. proberen. En dan morgenavond weer voor het echtje proberen. Okay, hoe, hoe, hoe, als laatste vraag, hoeveel pogingen mag je wagen? Het is tot, uh, tot en met zaterdag, dus het zijn uh, ja, vandaag, uh, tot, tot en met zaterdag. Ja. Ik zou zeggen, give him hell Jan, en het moet lukken ja, volgens mij. Tegen... En blijf heel. Ja, blijf vooral ja, ook heel, dat zeker. is een verrotte snelheid op <laughs> twee minuten in de bandjes. Ja, want je hebt, je hebt eigenlijk gewoon maar een, uh, een, een, een, een fietspakje aan. En, uh... <laughs> oh god. <laughs> en dan lig, op de, dan lig je op de grond, hè? Dan lig je op de grond met 133 km per uur. Jan, ik wens je ja. heel veel plezier en hou jezelf heel. Ja doen. Dankjewel. dankjewel. Goed, Jan Bos, dankjewel Erwin trouwens. Zometeen horen we wat topdiplomaat en oud-basketballer Dennis Rotman te melden heeft. De excentrieke oud-basketballer is namelijk net terug uit Noord-Korea. En hij geeft een persconferentie. Ben echt benieuwd wat hij hier te melden heeft. Hij schijnt nogal dikke vriendjes te zijn met Kim Jong-un. Uh, wat hij heeft gezegd weet onze man in Amerika, dat is Michiel Vos. En we praten door over Syrië met onze twee Syrische gasten. Gasten van vanavond Ilona en Juman. Maar eerst... Dit is Radio 1. Het NOS Journaal van half tien met Job Boot.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 Charles Aznavour is van plan na meer dan tien jaar weer op te treden in Nederlands. De 89-jarige zanger staat op 14 december in de Heineken Music Hall in Amsterdam. De chansonnier <laughs> heeft al jaren geleden zijn afscheid aangekondigd... maar geeft nog altijd elk jaar zo'n 100 concerten. Op 14 december dus in Amsterdam. Dus ik schrok, nou, ik schrok heel even, even toen je agenda. zijn naam noemde. Toen dacht, Ach, ik dacht ik, het zal toch niet dat hij overleden nee. is, maar hij komt gewoon zingen, gelukkig. Ja. En dat zijn een Dank je, Job. Ja, er moeten 10.000 extra studentenkamers gebouwd gaan worden, dat zegt de LSVB. Die kamers zijn snel nodig om het tekort aan studentenkamers op te lossen. Dat blijkt uit een inventarisatie van die studentenvakbond. Jorien Jansen, goedenavond van LSVB. Hallo, Hi, wat is de belangrijkste conclusie? Nou, eigenlijk is dat uh, het achterlopen op schema om de kamernood terug te dringen in Nederland. En wat je ziet is dat heel veel projecten het afgelopen jaar hebben stilgelegen, omdat er heel veel onzekerheid is geweest in de woningmarkt, dus met name over de prijs die voor studentenkamers mag worden gevraagd. Nou, Daar dus zijn eigenlijk heel veel plannen in de koelkast gezet, waardoor we nu achterlopen op schema. Ik, op de een of andere manier, ik ben nu uh, uh, niet meer in de studerende leeftijd, maar toen ik dat wel was, was er ook al kamernood. Het lijkt wel alsof dat gewoon nooit overgaat. Uh, gaan die 10.000 extra studentenkamers, gaat dat helpen dan? Nou, het is inderdaad een probleem waar we al langer bekend mee zijn. Zeker omdat er steeds meer uh, studenten gaan studeren, wordt de vraag naar kamers natuurlijk ook alleen maar groter. We, zien, we hebben zo'n balans opgemaakt hoeveel projecten er nou eigenlijk zijn gerealiseerd. En je ziet dat daar uh, sinds 2011 zijn er 10.000 nieuwe kamers gebouwd. Mm -hmm. Maar omdat er tot in het kort is van 30.000 kamers zijn we er nog niet. Er zijn nu ook plannen voor nog, nog eens 10.000... maar dat betekent om het tekort helemaal op te lossen... dat er eigenlijk nog een keer 10.000 Ik kan net zeggen, want dan kom je er alsnog 10.000 tekort. Waarom... Nee, we moeten eigenlijk in dezelfde tijd... twee keer zoveel kamers bijbouwen... om die kamernood helemaal terug te brengen. En hoe komt het dat jullie minister Stef Blok... niet zo uh, onder druk kunnen zetten... dat het ook in één keer met 30.000 gebeurt? Uh, nou, dat het belangrijkste is dat er nu duidelijkheid komt... over het woningwadderingsstelsel... Ja. en met Printjesdag ga je daar een, uh, een nieuw plan van presenteren... en we hopen dat dat eigenlijk voor zorgt... Dat het weer interessant wordt voor investeerders om studentenhuizen te gaan bouwen. Heel goed. Jorien Jansen van de Landelijke Studentenvakbond LSVB. Dankjewel. Ja. Um, ja, dames hier in de studio. Ilona, jij herkent dit volgens mij? Ja. <laughs> jij was, ja. Je studeert in Nijmegen? Ja, Wat, studeer, wat studeer je in Nijmegen? Uh, ik studeer politicologie en economie. Goh. En jij... Hè? Goh. Oh, verrassing. <laughs> verrassing. En jij woont in Ede, dus ja. Ede-Nijmegen. Dat is een, ja. een ritje met de trein dan? Het is op zich te doen, inderdaad. Dus een half uur uh, rijden. Alleen het probleem is dat, uh, dat mijn OV-kaart me is afgenomen dit jaar. Want? Dus dat ik, uh, ja, is, je mag hem nog maar vijf jaar hebben. Oh, oké. Okay. Um, uh, eerst, Ja, toen ik begon was het tien jaar. En toen daarna is het ingekort naar zeven jaar. En nu sinds dit jaar... Dat ik net aan mijn vijfde jaar begin, uh, mag je maar vijf jaar hebben. Dus het is, het is behoorlijk duur. En ik denk dat er heel veel andere studenten ook een overweging zullen moeten maken. Wil ik op kamers of wil ik op een neerreis? En, en er, er zijn dus mensen die dan waarschijnlijk gaan kiezen voor op kamers. Ja, maar jij wil in principe heel graag naar Nijmegen. Ik wil nu wel naar Nijmegen. Want jij dus wil ik heb... in principe heel graag naar lieve mensen in, in Nijmegen. <laughs> lieve, lieve, mensen. lieve mensen in Nijmegen. Dus ik, gewoon uh, even via Twitter of zo nou, kan ook. At BNN d Lona zoekt dus een enorme kamer in Nijmegen. Ja. Want elke keer 15 euro, maar en dat is het, hè? He? Ja, 9. dat is uh, een flink, flink bedrag, inderdaad. En ik heb het nu net een week gedaan. En ik denk nu echt van, ja, moet ik dit nou een vol jaar gaan ja. doen? Zo, dat, is best wel, dat wordt best wel prijzig. Juman, jij ook, maar eerst erop nog, nog een jaar. Nou, maar is er nou echt een tekort aan kabels? Of zijn, of zijn de wensen van de, van, van de, van de centen nou gewoon zo hoog geworden? Laten nou, Juman, vertel eens. Want jij bent ook op zoek naar... Uh, naar uh, ik, jij woont in Utrecht. Ja, ik heb heel veel mazzel gehad eigenlijk. Ja. Ik had echt twee hospiteeravonden En daar mocht ik allebei de kamer hebben. Maar, okay. Dus ik ben echt een mazzelaar. Maar ik heb wel ja, vrienden om me heen die kamers zoeken. Dus ik kan me voorstellen dat er echt wel een tekort is uh, in het land. Is er nog steeds ook zo'n zo zo zo soort uitvreterscircuit... Uh, van mensen die gewoon veel te veel geld vragen... voor een rampzalig slechte ja. bezemkast? Tenminste, ik heb heel veel gevallen gehoord. Uh, Weet je, ja. Of... Ja. Toch wel? Ja, ja. ja. Nee, ik, ik hoor dat ook om me heen, inderdaad. En ik ben dan zelf, uh, omdat ik dan hè, 23 ben... en misschien wel huurtoeslag kan krijgen... ook op zoek via de particuliere sector naar een zelfstandige woning. Ja. En dat kun je, kun, je, kun je eigenlijk wel vergeten. Dat is ingewikkeld, ja. Ja. Ja. heel ingewikkeld. Met enorme Wachtlijsten en toestanden en, de, en heel de, veel geld. Heel, vooral veel geld. Want de wachtlijsten, dat, dat hoort op zich uh, mee te vallen. De studentenhuisvestingen, die hebben veel uh, lange wachtlijsten ja. van minstens drie jaar. Dus uh, dat, dat, dat kan ik sowieso wel vergeten. Dat is met mm. een laten me zeggen uitwonende beurs, bestaat dat nog? Zeg ik ja, ja toch niet. Ja. Ja. Nou ja, gaat er basisbeurs? ook weer aan, of niet? Wat is, wat is een niet? beetje een billijke huurprijs eigenlijk? Wat, wat betaal ja. jij, Jongen? Oh, ik betaal echt heel weinig. Ik betaal rond de 300. Wat, zo. Wat nou, het noem het maar weinig. Ja. Ik vind het uh, flink. Ja, het is 200, 280 ongeveer. En dan komt er nog wat, en wat zou meer. jij kunnen betalen in Nijmegen? <laughs> <laughs> ik, uh, ik, ik zou denk ik ook zo'n bedrag... Ik zou daarnaar op zoek gaan. En dan zeg ja. maar inclusief huurtoeslag, want anders kan ik dat ook wel vergeten. Ja. Maar het, het is, uh, ik hoor bedragen van 500, 600 euro... Ja. In Amsterdam, ja. belachelijk bizar. Voor ja. een kamer van 11 vierkante meter betaal je 650. Ik dacht, nou, wat, ja. ik bent toch een student. Die 280 euro die je betaalt, ongeveer je hele beurs, hè? Dat, dat ja. Ongeveer gelijk, ja. dat staat er gelijk aan het ja. uitwoording. Ik moet je nagaan natuurlijk. dat ik dat al goedkoop vind heb gelezen Ja, En dan ben ik nog zo'n zo zo Oetlul: die rekent dan ook nog eens terug naar gulden. Ja, dus dat ja, schrik ja, ik ja. me helemaal kapot. Ja. Maar goed, um, wij gaan zo meteen weer over Syrië praten, maar dit gaat nooit opgelost worden, volgens nee. mij dit Studentenkamerprobleem. Nee. Um, misschien dat Karo Emmerald kan helpen met haar Liquid Lunch, je weet het maar nooit. Het uh, gaat over drinken tussen de middag, geloof het of niet? Daar gaat het echt over. Caro Emerald, en liquid lunch. Radio 1, Erik Corton, BNN Today. Terwijl uh, president Obama en Assad in de Amerikaanse media volop bezig zijn met een charme-offensief, is in Syrië niemand meer veilig. dan zo lijkt het. Ruim 2 miljoen vluchtelingen, meer dan 110.000 doden. Als je dat probeert te visualiseren, dan word je echt. Uh, eng van. En dan nog die militaire uh, interventie die, uh, die ze boven het hoofd hangt. Um, wat is er eigenlijk over van het dagelijks leven in Syrië? Dat was een vraag die we ons vanmiddag natuurlijk stelden. Ja. Hebben we eigenlijk wel een goed beeld van wat zich daar afspeelt in het gewone huis, tuin en keukenleven? Uh, journalisten, internationale hulporganisaties zijn, uh, um, ja, zitten daar natuurlijk en doen verslag van voornamelijk de spanning en de politieke situatie. Vandaag de gast, uh, daar ben ik blij mee, twee jonge Syrische dames, Ilona uh, uh, Shamoun en Juman Fatal, beide van Syrische afkomst, maar al jaren woonachtig in Nederland. Uh, straks hebben we het gehad over een beetje het, het geopolitieke verhaal. Maar even persoonlijk, even naar jou, Ilona. Uh, familie in Syrië, neem ik aan, dat, dat ja. die daar nog woont. Ja. Heb je daar contact mee? Is dat mogelijk? Um, het is mogelijk om contact te hebben, maar dat is, uh, het is heel erg afhankelijk van, van de dag waarop je contact uh, opneemt met je familie. Ook afhankelijk van uh, het gebied waar je familie woont. Sommige gebieden zitten uh, heel lang zonder elektriciteit, uh, zonder verbinding, zonder. Hè, uh, Enige connectie. Dus ja. het, het, het hangt ervan af uh, wanneer je uh, contact kan krijgen met je familie. En wij doen ons best om, om zoveel mogelijk contact te onderhouden. En contact gaat dan via telefoon, telefoon. en ook een klein beetje internet misschien. Of... Uh, wij doen het niet via internet. Echt alleen, telefoon. alleen telefonisch? Alleen telefonisch. En stomme vraag: gaat het dan via een mobiele telefoon of een vaste lijn? Of vaste hoe... telefoon doen wij wel. Oké. Okay. Ja. Ja. Um, als je dan je familie niet 1, 2, 3 te pakken kan krijgen. Ik bedoel, dat heb, ik, heb ik al Als ik op vakantie ben en ik bel naar mijn ouders... en die krijg ik niet te pakken, krijg ik al een soort van... Hoofd, het zou er aan de hand zijn in deze situatie, lijkt me dat heel onrustig. Ja, ja we houden er nu steeds meer en meer rekening mee... dat het gewoon een, een, een probleem kan zijn met de elektriciteit. Maar wat wij wel hebben gehad, dat bijvoorbeeld wanneer Aleppo werd aangevallen... Ja. en wij geen contact uh, konden krijgen Want met Want jouw familie zit in Aleppo, hè? Ik heb familie in Aleppo ja. en ook het, het grootste deel zit in het noordoosten van Syrië. En... Um, als er een bericht binnenkomt dat een van die gebieden is uh, aangevallen... en wij kunnen geen contact leggen met, de met die familie... dan gaan we uit van het ergste. Okay. En dan, dan staan wij hier doodsangsthuis uit. Dat kan ik me goed voorstellen. En um, als je dan wel contact hebt met ze, gelukkig... omdat, ze, omdat, er, omdat het ergste niet gebeurd is... Mm -hmm. wat vertellen ze je dan? Hoe is, hoe is de situatie? Leven zij met diezelfde angst? Um, ik kan me niet voorstellen dat ze niet met een angst leven... maar zij houden zichzelf groot en ze laten zichzelf niet kennen... En uh, ze blijven zeggen dat, zij, dat het goed met hen gaat. En dat ze hopen op het beste en hopen op, uh, op een zo spoedig mogelijk einde aan het, aan het conflict. En ze vertellen ons wel dat, uh, dat ze twee, 300 jaar terug de tijd in zijn gegooid. Doordat er dus geen elektriciteit is. Nauwelijks voedsel, medicijnen. En uh, dat, ja, de winters zijn natuurlijk verschrikkelijk. Ja. En, um, en het is enorm gevaarlijk. Vooral de familie in, in Aleppo uh, die het geweld van heel dichtbij meemaakt. Um, die, die, die zijn, ja, het, ze proberen het normale leven gewoon uh, op te pakken... daar gewoon mee door te gaan. Mm -hmm. um, maar ze worden natuurlijk beperkt en dat, dat kan ook niet anders. Nou zijn er uh, in Nederland uh, eh, jongens geweest die die kant op zijn gegaan... Om, om mee te vechten en daar kun je van alles van vinden. Um, heb jij niet het gevoel als je, als je hier soms zit... Denk ik, ik, moet, ik moet iets meer doen dan alleen maar proberen met die telefoon? Want dat is, ja, ja. Dat is het enige wat je hebt. Maar ja. Ja, ik is dat merk... mogelijk? Nou, ik merk nu wel dat, dat ik wel heel erg verbonden ben met dat land. Ondanks dat ik er niet eens zo, ja. zo vaak zo lang ben geweest. Het, het idee dat mijn familie daar zit, het idee dat ik daar vandaan kom... dat mijn ouders daar zijn opgegroeid, dat, dat geeft echt een, een, een verbindenis met Syrië. Maar ik, ik, ik moet mezelf ook realiseren dat ik niet veel kan doen. En dat het ook uh, de oplossing internationaal ligt. En dat ik daar zelf niet uh, bijzonder veel aan kan doen. Zit en je dat je op het kleine persoonlijke vlak alleen maar kunt steunen, laat maar, eens ja. even, maar, maar niet zozeer iets ja. kunt uitrichten. Nee, ik, ik kan weinig uitmaken en ik moet me dat ook beseffen voordat, voordat het echt als een overmacht gaat, voordat ja. ik echt uh, dichtklap of iets dergelijks door Syrië. Ja. Ik moet wel zelf ook nog doorgaan met mijn eigen leven Slappet. hier. Jouman, gaat dat voor jou hetzelfde? Ja, hebt, eigenlijk wel. Wat, wat, wat, voor, wat voor familie heb je daar eigenlijk nog wonen? Of um, woont daar? Mijn hele familie woont ja, hele daar familie? nog okay. en vrienden, ja. ja. Een um, gedeelte woont uh, ook in Aleppo inderdaad. En dat is ook hetzelfde verhaal. Gewoon gevaarlijke wijken. Dat ze gewoon uh, ja, een week lang niet naar buiten kunnen eigenlijk. Um, en in, in Homs had ik familie. En die is gelukkig... Een deel daarvan is gevlucht naar veiligere gebieden. En met hun heb ik ook... Binnen Syrië of... of naar Binnen Syrië wel, Binnen Syrië, ja. Okay. meer naar het zuidoosten. Waar eigenlijk niet zo heel veel aan de hand is dus die gelukkig. behoren dus tot een van die 4 miljoen mensen... Die in het land zelf op drift zijn geslagen. Ja, precies Ja, precies. En met hun heb ik nog contact op Facebook. Of uh, heel soms Skype. Um, soms bellen we... Dus daar valt nog wel goed contact mee te hebben. En met de familie in Homs of in de bedrukte gebieden... inderdaad hetzelfde. Af en toe valt elektriciteit uit, kun je ze niet bereiken. En gelukkig kun je ze af en toe wel bereiken... om te checken of alles goed gaat. De, de Ilona zei net ook al, het gevoel dat je 200, 300 jaar teruggeworpen wordt... In de, in de tijd, dat is misschien wat ver. Maar de, de, de, de, een groot gedeelte van, van de verstedelijkte gebieden... die ook gewoon ontwikkeld waren, waar mensen gewoon in hun winkels... Hadden, zijn, zijn gewoon kapot... Ja, alles is gewoon verwoest. Het is schaars eigenlijk. Hetzelfde als in elke oorlogssituatie. Alles is ontzettend duur omdat het moeilijk is om goederen het land in te krijgen. Ja. Um, wat er is, is ook al schaars. Dus mensen ja, worden creatiever, moeten risico's nemen. Uh, ja... Om te krijgen om, om voor te kunnen leven. Wij, wij kijken hier uh, naar televisie en we houden uh, teleteksten en dat soort dingen in de gaten. En telexen. En we, we worden van eigenlijk van minuut tot seconde worden, we in de, uh, worden we op de hoogte gehouden van hoe dat gaat. Hoe zit het met de informatievoorziening? naar bijvoorbeeld jouw familie. Ilona, weten die, weten die dat soort dingen? Uh, ja, ze hebben als ze uh, elektriciteit is, hebben ze wel als het goed is wel gewoon tv. En kunnen ze het wel volgen. Maar is dat dan televisie die, laten we zeggen, staatsgereguleerd is? is het, of... Nee, satelliet wordt niet door de straat gereguleerd. Okay. Ze, hebben, ze kunnen verschillende nieuwsbronnen raadplegen. Oké, okay, dus ze weten ook wel degelijk van de, van de voorbereidingen en de gesprekken? Ja, en de... ja, daarvan zijn ze op de hoogte. En hoe voelen ze zich daaronder? Um, in het noordoosten is mijn familie niet direct een doelwit. Mm -hmm. Maar in, in Aleppo, Aleppo wel. wel ja. Ja. En um, mijn Familie, en ik denk dat wel heel veel mensen in Syrië dat gevoel hebben. Zij hadden hun hoop gevestigd op een tweede vredesconferentie in Genève. En ik denk dat je dat wel kan vergeten als er uh, als Syrië aan wordt gevallen door Amerika. En uh, ja, dat dat leeft wel heel erg. En uh, het anti-Amerikaanse sentiment wordt heel erg uh, opgewekt nu. Ja, ja. Ja, Do het het, is... Door het feit dat de Amerikanen min of meer aan het doordrukken zijn om, om ja, wel een aanval te doen. Ja, en de Syrische samenleving wordt daardoor ook heel erg gepolariseerd. Mensen die voor, Ameri voor interventie zijn en mensen die tegen interventie zijn. En dat geldt eigenlijk voor het hele Midden-Oosten. Dat geldt voor jullie ook. Ik bedoel, jullie het... zitten, we zitten allebei ook op een andere manier. En hoe is dat ja. met jouw familie, Johan? Het geldt dan um, hetzelfde? Ja, die die was... eigenlijk zijn, is jouw familie het met jou eens? En is jouw familie het met jou eens? Ja, ja Grotendeels beetje... wel. Okay. Ja, ja, zeker. En we zijn wel een paar vrienden met wie we dan discussies hebben die ja. inderdaad ook tegen. Tegen de interventie zijn. Uh, maar mijn familie is. Ja, die begint steeds meer ook te zeggen. Van ja. Dat zijn mijn tante laatste, Dat vond ik een hele. Hele heftige zin. Die zei: Ik word liever gebombardeerd door een vreemdeling. Dan door mijn eigen landgenoot. Okay. En toen dacht ik: Ja, volgens mij uh, zijn ze wel om. Onderhand. Ja, dat kan me voorstellen. Zo Na nou, zoveel zijn jaar. Inmiddels al zoveel. Uh, uh, zoveel narigheid uh, uh, te, te hebben. Um, als, als stel. Hè, de, laten we even. Uh, iets moois bedenken. Stel dat het op een gegeven moment stopt... en er komt vrede in Syrië. Dat zal toch ergens een keer moeten gebeuren. Maar we hopen dat dat niet al te lang meer duurt. Heb uh, je dan meteen te trappelen om daarheen te gaan en ze te, en ze te bezoeken? Is dat het eerste wat je dan zou willen, Ilona? Als het daar veilig zou zijn, dan zou ik wel heel graag daarnaar af willen reizen. Ik uh, zou het nu misschien zelfs wel naar Syrië willen gaan, maar ja. het, het, het, dat kan... Dat kan nu gewoon even niet en dat zou me ook aan alle kanten afgeraden worden. Maar ik zou heel graag uh, Syrië willen zien wat er van Syrië is overgebleven vooral. Dat, waarom is het gevaarlijk om te gaan buiten het feit dat het gewoon een gevaarlijk gebied is natuurlijk. Een maar... gevaarlijk gebied en vooral voor, uh, voor vrouwen die daar ook niet alleen kunnen reizen. Ja. Dan, uh, dat, is de, dat kan gewoon niet. Voor jou hetzelfde, Joman? Ja, die kant op... hetzelfde. Ik zou, ik, sta echt, ik zou heel graag willen. Is, zeggen, door dit conflict. en het feit dat je er nu dag in dag uit. en al 2,5 jaar mee bezig bent. je band met Syrië, jij zei dat. je ja. band met Syrië versterkt. Ja, ik merk en met dat welk ik... Syrië dan? Want dat is natuurlijk de vraag. Nou, met Syrië, volgens mij die in je herinneringen. nog het mooie, ja. leuke, ja. familie, feestachtige Syrië. Ja. Zeg maar. ja. En dat zal er misschien voor een groot gedeelte niet meer zijn. tenminste in, in Aleppo, en in, in Homs, en in, in Damascus. Maar wat ik zo mooi vind aan. Uh, de Syriërs, is dat ze van elke situatie kunnen ze toch... Al is, zitten ze in een rotsituatie, kunnen ze iets moois maken. Dus af en toe houden ze nog steeds gewoon feesten of bruiloften... langs de grenzen vluchtelingenkampen, doen ze nog steeds. En ik denk dus daardoor dat het... Het, het wordt een ontzettende rotzooi als we ooit teruggaan. Ja. Maar wel met een positief, positief licht, hoop ja. ik. Dat denk ik ook. En met het gevoel dat je misschien wel mee wil helpen... aan een klein beetje wederopbouw van het land. Ja, als dat het zou wel... kunnen, op welk niveau dan ook, of ja. het dan politiek is of gewoon daar aan de grond iets doen, ja. heel graag. Om maar eens even op de zaken vooruit te lopen, want <laughs> laten we eerst deze week eens afwachten. Mag ik jullie ongelooflijk bedanken voor jullie komst en jullie openhartige verhaal, want het zal afwachten blijven. Dus het in het Huis van Afgevaardigden zullen later deze week dus waarschijnlijk gaan stemmen over wat er gaat gebeuren. Maar misschien hopen dat dat kleine beetje licht wat er, wat er schijnt in, tussen in die driehoek, dat dat misschien zijn resultaat zal hebben. Dank jullie wel voor jullie komst. Graag, dank u wel.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 Young Cannibals hoor je and she drives me crazy. De Amerikaan Dennis Rodman is naast een hele goede basketballer... want dat was hij wel degelijk, en volledig volgetatoeëerd. nu ook een selfmade diplomaat. Hij wil namelijk een brug slaan tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea, waar hij net voor de tweede keer van terugkomt met nieuws, want hij heeft zojuist een persconferentie gegeven. Nou, Michiel Vos in New York, kom dan maar in. Wat is breaking news? het grote breaking news... Het ja, op alle fronten. Deze man die opereert op alle fronten. Die opereert op alle fronten en die kondigt aan dat hij uh, het basketbalteam van Noord-Korea voor de Olympische Spelen 2016 gaat trainen. Uh, hij gaat aanstaande januari, op 8 januari notabene, de verjaardag van Noord-Korea's Kim Jong-un, de leider, gaat hij een basketbalwedstrijd organiseren tussen Noord-Korea en een all-star team van de Amerikanen. Een all-star team dat... van de Amerikanen, kijk aan. Zo. Ja, en dat gaat hij natuurlijk allemaal leiden. Dat gaat ja. hij opzetten. Uh, daar komt Carl Malone in volgens Dennis Rodman en Scottie Pippen... die ooit met hem speelde in ja. Red Bulls. Michael Jordan komt daar niet in. Want zoals Dennis Rodman vanmorgen aangaf in een persconferentie in New York... waarom niet Michael Jordan? Because he is Michael Jordan. Terwijl, <laughs> die gaat gewoon nee zeggen. Die gaat en er waren verder nog allerlei topopmerkingen... over uh, de geboorte van een baby van Kim Jong-un. Ja. Diens naam ook werd genoemd. U.A. Diernaam moet ik zeggen, want dat is een dochter... Hij heeft met de vrouw van Kim Jong-un gesproken. Het is, allemaal, het is een topfamilie, uh, er is niks mis mee. En hij wil Kim Jong-un graag uitnodigen voor een, Knicks game, een New York Knicks game. Dat is de basketbalteam uh, van New York. En dat moet allemaal in het kader zeg maar, van basketbaldiplomatie gebeuren. En hij gaat ook nog een klein stapje verder. Want hij heeft namelijk nog een andere oproep gedaan uh, aan Obama... om hem te bellen om de crisis in Syrië op te lossen. Laten we even luisteren. Ik I'm ben important now, right? Let's Laten we Obama. Talk to me. I'm right here. Do one thing. I got the inside track. Or what you wanna do? Yeah, I'm pretty important right now. Just call me. But what you gonna do? Oftewel, ja. hij gaat het echt oplossen. Erwin, jij vindt hem ten volslagen. Ja, het is een vol volslagen manier. gek, natuurlijk. Het is natuurlijk ernstig dat, het, dat, dat, dat die man daar een podium voor krijgt. Maar ja, het is niet anders. Ja, Michiel, hij is er nu twee keer geweest. Is dat inmiddels een beetje duidelijk wat die man daar nou eigenlijk doet... behalve gezellige gesprekjes met uh, meneer Kim uh, Voeren? Ja, er zijn dus zeg maar twee werelden. Er is de wereld waarin wij leven en er is de wereld van Dennis Rodman. En volgens hem bedrijft hij dus wel degelijk diplomatie. Ja. Hij zegt, luister... Uh, bijvoorbeeld net over die opmerking die je net speelde... Obama, hou op met praten met Beyoncé en Jay-Z. Praat nou eens met, met mij. Ik ben ook belangrijk. Daarom zei hij, dat in het vervolg daarvan zei hij... I'm pretty important. Ik heb namelijk echte leiders onder de knop. Oftewel Kim Jong-un, waar we nog een appeltje mee te schillen hebben. Mm -hmm. En Kim Jong-un is geen kwaaie jongen. Het is een good guy. Het is niet een bad guy. En jullie journalisten, jullie schrijven alleen maar wat je hoort... Maar je ziet niet wat je schrijft. Ook alweer zo'n fantastische nou, one liner Het is een beetje ja, bedoel, de, de, de, de, de, de kruid van, van de, de diplomatie. Nee. Maar gaat, gaat, ja, gaat Amerika is... ook echt iets, uh, iets, iets, iets doen met deze oproep? Nee, want hij gaat niet, hij is niet de afgelopen twee keer niet officieel gestuurd door, Oma, uh, door de Obama-regering. De Obama-regering en het ministerie van Buitenlandse Zaken wilden er ook eigenlijk niks mee te maken hebben. Uh, er was nog een suggestie dat hij misschien de vrijlating van een Amerikaanse gevangene in Noord-Korea. Uh, voor elkaar zou krijgen. Nou, daar wilde Dennis Rodman zelf niks mee te maken hebben. Nou, dat viel ook al mm. niet in goede aarde in Amerika. Dus het is een beetje een man on a mission. Hij is er knap heftig mee bezig, deze Rodman. Michiel, Ja, hij houdt hem wel in het nieuws. Dat ja, is Ja, precies. Want iedereen praat erover. Ja, het, ja, en wij ook dus. Michiel, dankjewel. En hè. wij ook. Dankjewel, ja. Dennis Rodman dus. Ja, het is bijna... Dat ben ik. Het is bijna tien uur en dan gaan we altijd even kijken waar bekend Nederland zich mee bezig heeft gehouden. De Groningse burgemeester Peter Rewinkel. Hallo Erik, Hi. ik weet niet of je ervan bewust bent, maar het is Nederland-Rusland ja. En wat een hoogtepunt had moeten worden, de viering van 400 jaar Nederland-Russische betrekkingen... is behoorlijk in het water gevallen. Ja. Rusland blijkt met de mensenrechten ongeveer zo om te gaan zoals wij 400 jaar geleden. En terecht vraagt minister Jet Bussemaker daar komende week in Moskou de aandacht voor. En sportverslaggever Evert ten Apel. Weet je, Erik, zo'n voetballoze zondag zoals gisteren... dat valt toch niet mee, hoor. Maar gelukkig hadden wij de kunstroute. En morgenavond is er weer Andorra Nederland. Ik heb het bier al koud staan en de borrelnootjes besteld. Andorra Nederland. Ik kan niet wachten. Ik wil zeggen, Andorra uit, altijd buitengewoon ingewikkeld. Ik ga naar Evert, bier drinken en nootjes eten. Mag ik jullie allemaal hartelijk danken voor je aanwezigheid hier... en jij thuis voor je aandacht. De wedstrijd hoor je morgen live op Radio 1. Zometeen langs de lijn met Dionne. Tot later.